bij een incident in Waddingsveen waarbij een man van 39 om het leven is gekomen. Wat er is gebeurd is niet duidelijk. Omroep West heeft beelden in handen waarop te zien is... dat een man door agenten op de grond in bedwang wordt gehouden en wordt geslagen. Of de man in de video de overleden man is, is niet bevestigd. Omdat de politie erbij betrokken is, doet de Rijksrecherche onderzoek naar de zaak. Mogelijk zijn rond de 90 migranten verdronken voor de Libische kust nadat hun boot was gekapseist. Hulpverleners sloegen alarm nadat er tien lichamen waren aangespoeld. De overledenen kwamen uit Libië en Pakistan. Een paar mensen zouden het ongeluk hebben overleefd. Die konden zelf naar de kust zwemmen en zijn gered door vissers.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 In de randstad op de A4 Amsterdam Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelof-Arendsveen 8 kilometer met bijna een uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn daar dicht. Verkeer richting Den Haag kan het beste omrijden via Wassenaar. Komt wel in de file tussen Leiden en Wassenaar. Daar is een vertraging 10 minuten tot een kwartier. Op de A27 van Breda naar Utrecht begint het nu vast te lopen bij knopend Reensweert. Daar staat een auto in brand. Tot zover de verkeers...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 Uh, u kent het nummer natuurlijk allemaal van The Birds. En uh, dan heb ik het over Turn, Turn, Turn. Maar dit was een uitvoering, ja, je kunt het onmiddellijk horen, uh, digitaal opgenomen door meneer Roch-Voisin. Ik weet niet of het goed uitspreekt. Ja, Op, helemaal goed. Ja? Ja. Hè? Nou, dankjewel. Ontzettend leuke muziek. Nou, en uh, we hebben ook een hele leuke gast aan de telefoon. Ja, oh. maar hey, over die... En een hele beroemde gast ook. Over die tijd, hè. Er komt ja. een, een wintertijd aan, jongens. Daar hebben jullie geen weet van ik uh, heb een speciaal merk in mijn duimen ja. als daar de de de, de sneeuw invallen de kepen invallen kloven ja kloven ja. dan wordt het heel erg kracht. Roger Glover Henny de Hennie Klover. Henny de Klover. Ja, nou, bedankt Henny. Ja. Leuke, dus leuke details om allemaal te weten. Ja, beter dan een freddierbroek. Dus broek. Ik, lig ik daar s'nachts weer wakker van. Nee, hey, beter dan een fred misschien. Ja, maar we hebben. Uh, Wie hebben we hebben uh, aan de lijn. Inderdaad, een heel bekende man aan de telefoon. Beroemde man ook, hè? Wie beroemd? Dan? Joop Van Nes. Ah, dat is nou, hij. Beroemd, beroemd. Uh, nou, in oh. Zandvoort. Ja, nou, nou, berucht in ieder geval toch, Joop? In Zandvoort, een zeer fijne omgeving. In ieder geval iemand die alles van sport weet. Nou. Ja, veel. Ja, het is een hobby, hè? Wat een hobby. Ja. ja. Gelukkig wel. Nou, over die hobby gesproken, uh, ja. vertel het maar. Nou, vertel jij maar wat je wilt weten. Nou, ik ja, laat ik beginnen met het SV Zandvoort, want het gaat natuurlijk ongelooflijk goed, hè? Ja, dat is waanzinnig wat er natuurlijk vorige week zaterdag gebeurd is. Het is, het is ook een teken dat zo uh, dat, uh, Jij ontzettend goed bezig is met die groep. Want je wint na de, na de winterstop niet zomaar met 9-0 van de tegenstander, hoor. Nee. En dat is vorige week zaterdag wel gebeurd. En als je dan ziet de bijgewerkte lijst van topscorers in de derde klasse, nou, dat is geweldig. Ja, er staan zes bij, nou, bij hè? ik. Eerste, bij de eerste vijf staan nu vier Stanforders. Ja, fantastisch. Burtwater, Naatschelberg, Kastenvries en Jesse Daan. Ja. Eh, super. Ja, heel leuk. Ja, want het, ja. Ik, ik begreep dat dat Robin Hood niet zomaar iets was, toch? nee. Nou, dat, nee, dat is het hele heilige ze, ze staan uh, ergens in de middenmoot, maar dat is uh, toch altijd een ploeg waar je ontzettend mee op moet passen. En uh, in het begin ging het dan ook niet echt helemaal lekker. Nee. Maar op een gegeven moment uh, gooien ze die schoven van zich af en dan gaan ze voetballen. Want voetballen kunnen die jongens. En dat blijkt ook wel weer. 69 ja, oh. voor en 12 tegen. Ja, dat is ongelooflijk, toch? Ja. Ja, dat is waanzinnig. En... Uh, uh, wie doet dat na? In 13 wedstrijden. Als je gaat kijken naar stormvogels, nog steeds de leider, denk erom. Scheelt het scheelt één punt verschil. De leider heeft 42 doelpunten voor en 13 tegen. Ja. Ja, dat <laughs> is Ja, één doelpunt ja. per wedstrijd, hè? Uh, ja, uh, gemiddeld drie. Ja. Ongelooflijk. Ja. Nee, maar ik bedoel één doelpunt tegen per wedstrijd. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Ja, en dan heb je toch ook nog wedstrijden met 2-1 verloren, kan je nagaan. Ja. Morgen! Onder andere tegen stormvogels, dat, dat, dat wil ik toch eventjes uh, even noemen. Uh, die is uh, niet komende zaterdag, niet morgen, maar volgende zaterdag ja. aan de beurt om in Zandvoort uh, geknipt tegen Schoor te gaan. <coughs> dat Denk gaat ik. ook gebeuren hoor. Jawel, jawel, jawel, jawel. En morgen tegen VSV heb je naar de oefenpot om drie uur. Ja, een mooie, mooie oefenwedstrijd en... Uh, Ga daar lekker naar kijken, want ik denk dat er weer een hoop doelpunten zullen vallen als Zandvoort er gewoon in vorm is, dat het zijn laatste weken zijn. Dan is het een hele leuke voetbalmiddag, denk ik. Jij bent de man die genoemd wordt als alles te weten van de sporten in Zandvoort. Nou, zat de Irene de Jager, gewaardeerd medewerkster van ZFM, die zat bij de kapper en daar viel de naam van het meisje Deesker. Zegt jou dat wat? Fabienne Deesker, ja, zeker. Nou, vertel. Nou, Fabienne Deesker is een, een, een ballettalent van Zandvoort. Die is op jonge leeftijd al uh, geplaatst op het Koninklijke uh, Conservatorium in Den Haag. En die um, uh, is uh, dit weekend, meen ik, uh, uh, in Tokio. En dat was op een heel groot balletgala. Er is ze uitgenodigd samen met, uh, met, natuurlijk met het uh, dansteam van uh, het conservatorium... En daar komen de grootste dansscholen van de wereld komen daar naartoe. En daar hoort zij dan bij. Uh, geweldig, uh, succes natuurlijk. En ja, heel leuk, uh, goed gedaan en verdient ook voor de. En uh, ik feliciteer haar daarmee. Want ja, daar, staat, dus, daar staat echt een talent wat de toekomst van het ballet in, voor, in, in Nederland kan gaan maken. En misschien nog wel in de wereld ook. Gigantisch leuk. talent. Leuk man. Ja, ja, ja. ja zeker, zeker. goed. Zeker. Hey, even over andere dames. Wacht even, wacht even. Ballet is niet alleen maar kunst, hè? Het nee. is ook sport. Ja, ja, je stopt moet... sport. Je hebt ja. conditie nodig, dat is niet normaal, hoor. Absoluut. Absoluut. Ja, het dik advocaat zegt altijd tegen ze, maar dan denk je wel dat je wel op de bal hebt hè? Nou, <lacht> wat moet je nou met zo'n technicus? <lacht> ja, ja, ja. Aansluitend zijn mond dicht houden. Ja, dat vind ik ook. Zijn schuif moet dicht hebben. We, gaan, nou, we open. gaan die microfoon ja, weer afpakken. Ja, dat kan <lacht> gewoon niet meer. Teleurstellende nederlaag voor jouw dames van de Lions. Ja, ja helaas, wel, helaas wel. Ze waren niet compleet. En, uh, je mag het niet. <coughs> nee, de twee spelers ophangen. Maar het zijn wel twee spelbepalende spelers. die niet aanwezig konden zijn. Mm -hmm. speelsters natuurlijk. Ja. En uh, dan mis je, denk ik, toch wel gauw. met z'n tweeën 15, 16 punten. En dan win je zo'n wedstrijd ja. op je sloffen. En eh, het was een belangrijke wedstrijd, want ze we staan gelijk met, met Zandvoort. En eh, ja, eh, dan 7 de verlies, is ontzettend jammer. Ja, maar het kampioenschap blijkt nu wat verder weg, hè? Ja, ja, ja dat hadden we al geconstateerd. We waren in het begin waanzinnig bezig. Weet je nog, eh, 80, eh, ja. 20 of ja. zo. Eh, waanzinnige uitslagen voor dameswedstrijden in ieder geval. En eh, ja, daarna hebben we erbij moeten stellen. Er dus zijn gewoon... Er zijn twee, twee uh, die competities in twee gedeeld. Goede teams en uh, minder goede teams. En mm. Sanford zit aan de onderkant van de goede teams. Ja, morgen om drie uur naar het voetbal. En na het voetbal gewoon gelijk naar de Corve Sporthal. Want ja. daar spelen ze tegen de Maple Leafs en dan wordt het weer tachtig punten. Ja. ja, dat denk ik ook. <laughs> maar uh, ook nog even, want het uh, artikel is niet geplaatst, helaas. Ook de heren hebben verloren. Aandig. De heren hebben met 79 53 verloren van Aalsmeer. Moet jij een slechte week gehad hebben? Dat, wacht even, dat heeft wel een oorzaak. Aalsmeer is een rionploeg waarvan ze uh, zorgen dat het tweede niet tegelijkertijd met het eerste hoeft te spelen. Het gevolg is dat ja. je bij elkaar spelers kan lenen. Ja. Ja, ik vind het een soort van competitievervalsing, maar goed. Zo, het, het is uh, gewoon zo. Ja, het is gewoon zo inderdaad. Ja. En als je dan ziet dat, dat de Lions het eerste kwart gewoon nog wint... ...en daarna eigenlijk geen bal er meer in krijgt... ...en als dan ook nog een punten, uh, van, schutter van de Aalsmeer... ...zijn bal erin gaat gooien... Hm. ...ja, dan zegt uh, um, heet die, uh, Niels Krabberdam van... ...ja, we kunnen wel winnen, maar dan moeten we op onze tenen gaan lopen... ...en dat willen we niet, gewoon lekker ballen... ...dus dat hebben ze ook gedaan, lekker rustig uitgebald... ...en dan krijg je toch, met de 26 punten verschil uh, ...toch wel een pak slaag, denk ik. Ja. Ik heb een leuk nieuwtje voor jou... Hans Wolf is hier. Ja. En je weet, we, we hadden vroeger op school ja, ja. Uh, een test. En dan moest je ja. lopen, weet je wel. En binnen Cooper een bepaalde test. tijd uh, de Koepertest. Die is ja. helemaal veranderd. Hans weet dat. God, Godzijdank. Ja. De, um... Ik voel de verschrikkelijk dingen niet. Nou, het is, ook ja. het is ook terecht veranderd. Ik, ik, ik fluit zelf. En je weet, uh, je weet uh, net zo goed als ik... dat het alleen maar intervaltraining is. links 10 uh, ja, ja. meter... En wat ze nu ja. doen, is dat je 30 keer... Moet je 75 meter hard lopen in 15 seconden. En vervolgens mag je 15 seconden wachten, pauze. En weer 75 meter in 15 seconden. Dat is 30 keer. En er is in, de, in de vorig jaar in de tweede en de derde divisie... zijn er, al, uh, zijn er maar drie van de elf scheidsrechters uit die groep A, zeg maar. Die zijn geslaagd. Ja. En van het betaald voetbal zijn Liesveld en Higgelen bijvoorbeeld gezakt. Het is uh, een drama. Ja, het is, het is ook, uh, wat je zegt terecht, het is een intervaltraining. Basketbal, ik heb jaren basketbal, ook vrij hoog niveau, dat is ook interval. Kort, sprinten, dan sta je stil en weer terug sprinten. Zo gaat dat. En dan, ja, dan heb je toch een andere conditie nodig dan als je vijf uh, kilometer hard moet lopen achter elkaar. Nou ja, wat je zei van die Koepertest, zoals het vroeger was, moest je dus... Uh... Wat was het? Uh, drie kilometer in zo weinig mogelijke tijd doen of ja, ja, ja. Nou ja, dat is gewoon één lange sprint. Met het, en, en dan had je nog leeftijdcategorieën tussen de 20 en de 30 en 30, 40 en, en jongens en meisjes, weet ik wat. Ja, ja. Maar dat is gewoon wat je zegt. Uh, geen interval, is gewoon gaan. Nee, ja. Luister ook nog even naar dit, want over scheidsrechters gesproken. Vanavond uh, is uh, de uitreiking van de diploma's voor de boscursus. die bij HFC uh, georganiseerd werd. Jos is de man daar, Jos de Jong. Jos, hoeveel mensen hebben dat meegedaan? Uh, ze hebben uh, 16 man meegedaan en ongeveer 11 krijgen het uh, diploma. Oep. Dat is eigenlijk wel jammer. Uh, in andere jaren dat we deden, was dat we ook uh, namens de KVB toch enige collantie naar uh, onder andere de jongere scheidsrechters die uh, tentamens hadden op school en dergelijke. Uh. En zeiden: Nou, dan heb je één avond gemist, nou vooruit er maar. En dan. Ja. Moest je op het veld extra je best doen. En daar was een, een, ja, een redelijke collantie voor. Dat was prima. Maar deze jaar ja we, we hebben iemand van de KNVB gekregen die het uh, heel erg serieus heeft genomen. En van elke avond rapportage heeft, officieel rapportage heeft uh, uitgebracht bij de KNVB. En daar zit iemand die het heel strikt heeft bijgehouden. En uh, die geen collantie heeft uh, getoond ten aanzien van, uh, van avonden die niet gevolgd zijn. Dus een aantal jongens die uh, moesten die avond inhalen uh, in Hoofddorp. Iemand moest naar de, me, naar de meren zelfs belachelijk. Ja, dat zijn de jonge knapen, dat kun je niet van ze verwachten. Die ouders hebben ook ja, andere ouders. dingen te doen. Uh, dus uh, elf, uh, elf, mensen krijgen de, elf mensen krijgen een diploma. En dat is natuurlijk heel erg jammer voor die andere vijf. En, en die ben je feit nou natuurlijk. Ja, ik, ik weet het niet. Het, het zijn twee jongens, uh, twee jonge jongens, uh, scheidsrechters, en die. Zijn ontzettend enthousiast bezig bij AFC, dus die, die gaan het nog wel een keer halen. Maar er is ook een drietal ouders bij, die uh, een aantal uh, of één avond heeft uh, gemist. En die, uh, ja, die krijgen dus ook een diploma niet. En dat vind ik eigenlijk wel jammer. jaren was er gewoon uh, collantie van, je hebt je best gedaan. En het is een boscursus waarbij je dus uh, uh, je diploma krijgt voor verenigingsgeisrechter. Ja, dat is iets anders dan een boscursus die je bij de KVB in zeis moet volgen. Want dan zou je na deze opleiding nog in ieder geval twee avonden in zijs moeten volgen. En hoeveel weken of maanden Jos, ben je bezig met het halen van zijn diploma? We zijn in midden september begonnen en dat duurde tot midden december. Zo. En dat ja. was elke, elke maand was het in ieder geval één avond uh, theorie. En uh, soms gecombineerd met een avond praktijk. En ook een avond alleen maar met praktijk. Ja. Zo, leven we ja. de KNVB Joop? Ja, ja, ja, de almachtige KNVB. Ja. We hebben het er altijd over gehad en het zal zo blijven. Zolang iemand uh, uh, niet accepteert dat een ander over je kan uh, beslissen, dan is het dictatorschap vind ik. Ja, dat lijkt het wel op. Het is, het is doodzonde om het die manier. Siljan. <coughs> hey, tot morgenmiddag uh, drie uur makker. Ja, tot dan. Hoi. Hoi Oké, okay, hoop.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 Closer to me, and not feel you going through me. Split a second that I never think of you. Oh, how impossible! Can the ocean?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 For to live without your love is just impossible. Impossible. Mm -hmm. impossible. Onmogelijk, Impossible. Perry Como was dat. En uh, we gaan heel snel weer over naar onze presentatoren. En we hebben inmiddels uh, uh, Hans van Straat aan de lijn. Ja, Hans, hartstikke leuk, Hans. Hey. Goedemorgen, middag. Goedemiddag. Goedemiddag, Hans. Heb jij vanochtend nog gevoetbald? Nee. Nee? Oh, oh. nee. Kijk, ik, ik, ik, je, je, je, je wordt wat ouder. en Ik, had, ik zat helemaal klaar met mijn kleren ja. uh, om half tien. En uh, een kopje koffie nog thuis te drinken. Want het voetbal begint om tien uur. En toen zat mijn knie echt op slot. Ach, en, uh, ja, ik heb waarschijnlijk weer van een van die boeven... Woensdag een schop gekregen. En, uh, uh, ik wil geen namen uh, horen, Hans van der Straat. Hier zit Hans Wolf. Hè, dat je dat maar dat weet, je weet. het ging uit de graaf weer ja, ja, mee, zeker. Ja. Ik speelde wel tegen die Wolf. Uh, maar, maar ik heb, ik heb wel uh, het laatste een minuutje gezien. En, uh, en het was echt weer niet om aan te zingen op dat voetbal. Jeetje. Maar ik wil niet meer spelen tegen Daar die Wolf hoor. Hé? Hey? Hans? Ik wil niet meer spelen hey. tegen Wolf. Nee, nee, wolf is, wolf is eigenlijk veel te fit ook. Hè. Die, ja. die wolven, die hebben ook iets... Uh, ja, dat heeft met evolutie te maken. Die zijn langer fit of zo, weet ik veel. Maar het is heel moeilijk voetballen tegen die Wolf. Ja, hij loopt de hele wedstrijd uh, achter je aan. Hij speelt je echt uit de pot. En dat is niet leuk, ja, hè? En, en, en net als je de bal aanneemt, krijg je een zetje, weet je. Of een schop. Ja. En, dan ben je, en dan ben je dus compleet uit balans. Ja. En dat is... Er zitten natuurlijk wel wat jongens bij dat voetbal die, uh, die geraffineerd zijn. Hè? Die, uh, Zeker. Die uh, veel ervaring hebben. En, uh, en dat, dat verliezen ze niet. Ze verliezen allemaal conditie, loopvermogen. Allemaal bij Hans is dat nog heel hoog. En, uh, maar die, die gemeene trucjes, het is echt... Oh. Weet je wie ook zo gemeen is? Ron Perenboom-Voller. Nee, waarom? Je, jo, bent, wel, je, bent, je bent net een... Ja. een, een... Een stenen pilaar in het Robin veld. Het is een heel groot lichaam. Als je daar tegenaan botst, dan, <lacht> uh, dan, dan, dan val ik zelfs om. Ja. <lacht> nou ja, over groot lichaam gesproken. Als je, Gerard, als je tegen Gerrit de Graaf moet, kom je er niet heel af. Ja, ja maar Gerrit heeft techniek. Hè? Gerard is, uh, hij is zwaar, maar hij, met dat linkervoetje... Hij, hij legt die ballen overal neer waar hij ze wil hebben. Hè? Het is een mooie draaischijf. Hij, hij, hij staat in het midden en hoeft alleen maar om zijn abs te draaien. Ja, dat en is waar. die ballen... Uh, ah. En dan die ballen... Ja, dus, uh, hij... nee, dat is uh, waar. Alleen als je Gerard als wij, wil passeren... Als wij een middencirkel hadden gehad, dan kwam die daar niet uit. Nee, maar als je Gerard <laughs> wil passeren... dan moet je wel eerst die nieuwe Koepertest afleggen. Want, uh, <laughs> ja, ja, dat is een endloop, <laughs> ja. Ja, ja, ja, ja. Hans, nee, even... Uh, jij, jij zou een column maken vandaag... Over, het, ja. uh, over de redders van ons voetbal. Het trio Koeman, Hoogma en Wenker. Ik, ik... Die... Die Nico-Jan maar dat is natuurlijk wel een interessante man. Hè? Die, ja. is, die heeft in het oosten van het land en daar net overheen... Hè, over die grens heeft hij toch... Uh, is ook bij HSV belangrijke dingen gedaan. Hè? Ja, hij is begonnen bij maar, Drachten, ja. toen naar Cambuur, toen ja. naar Twente... toen naar HSV en toen naar Heracles... en daar is hij ook nog ja. technisch directeur geweest. Ja, ja, ja. Nee, maar het was mij een hele bescheiden man, maar wel een goede, um, een goede voor die plek... En die wijnker, ja, die, dat is natuurlijk de man van, van, van AZ, hè? Want, Nee, van Telster. Ja, nee, maar hij, is groot, hij heeft het gevoel bij Telster. Maar hij, uh, hij, hij, hij, hij heeft natuurlijk die jeugdopleiding uh, ja. bij, uh, bij AZ, uh, volgens mij, ontzettend goed. En dat is... Ik ben vorig, vorig jaar of twee jaar geleden met het eerste van afc eens een keer... naar jong AZ wezen kijken. En uh, daar in de Wormerveer, hè, voor ja. waar is het uh, dat zij spelen... En dat HFC, ook de eerste wedstrijd in de topklasse was dat denk ik. Of in de, nee, de Tweede Divisie. Dus dat is begin vorig jaar geweest. Mm -hmm. HFC in het eerste half uur door allemaal jongetjes van een jaar of 18, 19. En, uh, en heet die, die Muren, die zat er nog wel bij. Uh, mm -hmm. uh, Robert Muren, die stond ja. in de spits. En binnen een half uur stonden ze met 4-0 achter. Het was echt uh, HFC. Er werd helemaal van de mat gespeeld. Al die jongens ontzettend uh, handig, snel en... Maar ja, die jongens die trainen de hele week... en dat was toen wel heel duidelijk te zien. Dat... Ja. En die, uh, die Wijnke Wijn, Wijn, heeft daar ja, die heeft daar hele grote dingen gedaan. Ja. echt. het is natuurlijk ook wel, uh, wel leuk dat iemand die... Uh, vaak wordt er natuurlijk over Feyenoord en Ajax en de jeugdopleidingen gesproken. En volgens mij uh, uh, en presteert AZ ook heel veel op dat vlak. En het is eigenlijk goed dat er uit die wereld ook eens een keer iemand uh, in zijn heist, uh, Ja. Uh, verantwoordelijkheid krijgen. Dus jij hebt wel vertrouwen nou. in deze technische mensen? Ik weet het echt niet, hoor. daar heb ik ook veel te weinig verstand van. Uh, als je naar hun cv's kijkt, ziet dat er allemaal natuurlijk hartstikke goed uit. Ja. Als je daar puur op afgaat, en het gaat er natuurlijk om... Uh, gaan ze een beetje samenwerken. Dat is, uh, dat, daar gaat het natuurlijk altijd om. En bij Ronald weet je het natuurlijk niet. Het kan natuurlijk ook een, een koppige jongen zijn. Uh, en, uh, oh. Maar ja, hij heeft heel veel gepresteerd. Maar ook wel eens een keer seizoenen gehad dat ze... Uh, ook dat Feyenoord niet vooruit te branden was. Hè. Uh, ja, dat is zo. Ja, dat was niet zijn sterkste. Ik heb ook een jaar of drie gezeten. Ja. Ja, dat ja. was niet de beste tijd van Feyenoord, volgens ja. mij. Ja. Maar je ja. hebt ja, Maar en het achter... over Telstar. Ja. Hè? En, uh, en ik, ik praat natuurlijk ook graag over het G-voetbal bij AFC. Maar Telstar, dat gaat zo goed. Dat ik heb, uh, er zijn natuurlijk ook wel banden tussen AFC en Telstar. Want Frank Korpershoek de aanvoerder van telstra. Mm. Die loopt dus uh, de hele week op AFC rond... omdat hij jeugdtrainer is. En uh, ik heb hem nou zo ver gekregen... dat we binnenkort kort met een hele delegatie... van het geefvoetbal... bijna alle geefvoetballers van AFC, gaan naar een wedstrijd van het eerste van telstra. Dan zijn we de gast van... Uh, Pieter de Waard en uh, Frank Korpshoek. Wat leuk, dat joh. is de wedstrijd tegen, uh, tegen Jong PSV... begin april, 6 april geloof ik. En dan zijn we dus de gast... Uh, met alle voetballers van, uh, van Frank... En na afloop uh, mogen we in het spelersroom komen met al die jongens. En die jongens die praten nu al over niets anders. Ja, logisch. Zit er zitten nogal een paar ouderen bij die, die ook nog herinnering hebben aan de Roodbroeken. En dus zeiden, moeten we naar Telstar. Ja, maar moeten we nu naar Telstar. Die, <lacht> die, die, die, die, <lacht> <lacht> die daar ah, nog een beetje potje mee hebben. Maar ze oh, hebben oh, geen idee. leggen bij feit dat Harlem niet meer bestaat. Ja. Ze hebben geen idee hoe goed het is daar, hoor. Nou ja, en het wordt ook steeds drukker, hè? Dus, ja. uh, uh, en dat is ook logisch als je zo hoog speelt. En, en ook zo leuk voetbal het kennelijk. Uh, ja. Ik heb ze nog niet zien spelen hoor. Dit, uh, uh, want ik, ik ga natuurlijk alleen maar naar AFC. En, uh, ik heb mijn handen vol aan al die G-teams. Want die spelen ook het hele weekend. Er zijn uh, er drie, vier teams die in de competitie spelen. En dat probeer ik ook allemaal te volgen. Leuk. En dan blijft er weinig tijd over voor de. Ik ga niet van vrijdagavond tot en met zondagavond naar kijken. Maar Hans, ik zou het wel erg leuk vinden om, om in april dan een paar leuke foto's te komen maken daarin bij Telstar. Maar als jullie daar zijn, als je dat leuk ja. vindt. Als je het ja, kan ja, regelen dus dat ik daarbij mag zijn natuurlijk. Ja, ja, ja. Nou, weet je wat? Ik uh, zou, uh, jij bent het, hè? Die, uh, die koorde? Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja. Uh, weet je, we... we... Ik ga een bus huren, ja, oh leuk. Anders, uh, anders wordt het allemaal ingewikkeld om die gasten daar uh, op een georganiseerde manier te krijgen. Ja. En dan gaan we uh, beginnen, uh, starten natuurlijk gewoon bij HFC en dan rijden we naar Telstar. En, uh, en je, je gaat gewoon in die bus zitten, dan kom ja. je er gewoon in. Hartstikke leuk man, hartstikke goed. Ja, dat is wel leuk, dan ga je daar een reportage van maken. Ja, dus, ga ik doen. Leuk. Ja, dat, dat wordt wel leuk hoor. Er zitten een paar felle jongens bij hoor. Oké. Okay. En ook jongens die uh, ongelooflijk over voetbal kunnen lullen. Dat, ja, uh, ja ik, heb een, ik, heb, ik heb zelf ook een zoon met het Down syndroom. Dus, ja, ja. Uh, dus uh, maar, maar ja, die is minder sportief. Die kan ook lichamelijk niet zo goed, omdat hij uh, ja. een beetje scheve heupen en zo. Dus die loopt ja, niet zo prettig. Ja, ja. Maar in ieder geval, uh, ik, ik, ken, ik ken de mannen, dus uh, ze zijn over het ja, algemeen ja, dus, heel. Hoe oud is je, je zoon? 35 jaar. Maar wilde hij niet ook mee? Of heeft geen... nou, hij Nou, hij woont helemaal in Willem-Bedeventer, dus dat is een stuk... ja, ja, dat is een beetje lastig. Ja, ja. Ja. Nee, maar wij hebben ook wel behoorlijk wat jongens. Zoals een stuk of 7, 8 bij HFC met het syndroom van Down. En hun, hun vermogens verschillen heel erg. Er ja. zijn er een paar die heel fit zijn. Ja. Maar er zijn er ook een paar. Je ziet ook wel. We hebben ook een jongen die is nu bijna 30. En uh, ja. Die Leeftijd speelt wel een rol. Die is eigenlijk niet meer zo goed als toen, als toen die uh, 20 was. Ja, ze zijn wat vroeger, af, ze takelen wat vroeger af, helaas. Het zijn wel de leukste en gezelligste jongens in het team. Ja, helemaal goed. Altijd, ja. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ik uh, geef weer het woord aan onze presentatoren, want die kwam er zo maar even ja. tussendoor. Maar... Ja, ja, ja, ja. Nee, nee, maar ga gerust je gang, Charles. Nee, geen probleem. Oké, <laughs> oké. <Okay, okay. laughs> Uh, Hans, uh, um, ja. ik, ik, ik, ik weet niet helemaal, Henny. Je, je had het over een column of niet? Wat, wat was de bedoeling van oh, die heeft Die heeft hij nu uitgesproken. Oh, oké. Okay. Nee, ik, ja, ik wil dat, er dat nog het, wel wat zeggen. Dat is alvast een aankondiging. Ja. Uh, waar is Wolf ook bij betrokken? Hans Wolf, die bij ja. jullie zit. Ja. Uh, dat is ook wel een mooi, uh, een mooi feest dat er aan zit te komen. Op uh, zaterdag 2 juni uh, er staat heel HFC vol met gevoetballers. Dan uh, komen er nou, uh, uh, volgens mij zijn er inmiddels al meer dan 40 teams die ingeschreven <lacht> hebben. Uh, dat, dan zijn er dus 400 voetballers uh, uh, met een beperking op HFC en uh, spelen dan een groot slottoernooi van het uh, seizoen. En dat is een enorme happening, dat, dat doen we al een paar jaar. En uh, ja, daar leven een heleboel jongens naartoe, want het is. Uh, Echt één heel groot feest. En uh, daar zijn wij al maanden mee bezig... Uh, uh, om, dat, uh, om dat voor te bereiden. En uh, uh, ja, dat is heel leuk om dat ook uh, eens te komen kijken... Uh, van mensen die dat niet weten hoe dat eruit ziet. Die het is het grootste uit... toernooi van Nederland... maar herhaal nog ja. even de datum... dan kunnen mensen dat opschrijven. Zaterdag 2 juni... en het begint s ochtends om half tien, zeg maar. Meestal door uh, een burgemeester uit de buurt... Uh, uh, nou, we hebben een heleboel nieuwe burgemeesters, dus we kunnen kiezen. Bloemerdaal is de nieuwe burgemeester, Heemse is de nieuwe burgemeester. ze wat van sport uh, af willen weten? En dan uh, moeten ze maar eens komen. We gaan, we gaan een van die mensen uitnodigen. En uh, we hopen ook altijd op een paar uh, bekende sporters die, uh, die daarbij zijn en, uh, om de prijzen uit te reiken. Want we moeten, kijk, al die 400 kinderen krijgen dus een prijs. Dus we hebben, hebben ook mensen nodig om die prijzen uit te reiken. Komt Dat Willem van zijn... Hanigen weer of niet? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, Willem, die, uh, die hebben we ook wel eens een keer uitgenodigd. Maar het, uh, ja, die gasten die hebben toch altijd een, een agenda van hier tot Jeruzalem. Dan moeten ze weer daar naartoe. bovendien is uh, uh, hij ergens de... te ziek. Ja, hij is behoorlijk ziek. Hij, hij wordt bestraald. Alles, dus, ja, ja, ja. ja hij, zal, hij zal ook nog wel andere dingen aan zijn hoofd hebben, denk ik. Ja. <laughs> maar hier Goed. zijn het vier, vier, 400 sporters uh, uh, met een uh, handicap in het veld. Nou, dan uh, een contrast met Nederlands 11. Want daar hebben we nummer 11, hè. Ja. <laughs> <laughs> toch? Ja, en, en, en, en, maar die hebben toch af en toe ook een handicap? Of <laughs> nou, dat bedoel ik. <laughs> <laughs> ja, nee, nee, nee, nee. Maar dat is... Uh, ja, er nee, zijn dus allemaal leuke dingen rond dat uh, Geen voetbal Morgen gaat er nog een, uh, een delegatie. Uh, oh. wij, wij hebben een, uh, een sponsor die anoniem wil blijven. Wat ik daar wel van wil zeggen is dat hij uh, een skybox heeft in bij PSV. En uh, morgen gaat er een delegatie van zes mensen van de G-sectie. We hebben één G-voetballer, die is PSV-fan. Die wordt steeds uitgenodigd. Eentje van alle zestig. Bestandige um, jongens dus. <laughs> ja, Guus, hè? Guus van Leeuwen. Ik weet niet of je hem kent. Mm. Uh, en, uh, uh, en, en wij hebben ook uh, drie uh, Silos uh, stagiaires... Uh, uh, dit jaar rondlopen die ons helpen bij de trainingen en uh, samen met twee coaches, met z'n zessen gaan ze morgenavond naar PSV Peksvolle en dan worden ze royaal onthaald door, uh, door onze anonieme sponsor en uh, Leuk, hoor. dat is toch wel heel fijn, dat, dat, geeft, dat geeft voetbal uh, bij HFC door dat soort mensen uh, uh, ook financieel mogelijk wordt gemaakt want er zijn toch allerlei extra kosten mensen, spullen mm -hmm. en evenementen het kost allemaal geld en uh, dat, uh, dat weten we aardig, uh, zeg maar, buiten bezwaar van de kast van HFC te houden. Om het tenuis netjes uit te doen. Ja, dat doe je heel goed. Heel leuk is trouwens dat uh, iedereen kan bij HC terecht, hè? Je hebt altijd ruimte voor die, voor die kinderen. Zeker, ja. Wij hebben geen wachtlijsten. Wij, uh, uh, als iemand uh, woensdag wil meedoen, dan is hij wel welkom. Je moet een paar goede schoenen hebben. Dat is eigenlijk het enige... Uh, enige voorwaarden, voor de rest maakt het allemaal niet uit. En, uh, en we hebben toch een hele flexibele ploeg, die, uh, die dat goed uh, weet op te vangen. Met de allerkleinste is uh, die meneer die bij zit, Hans Wolf is daarvoor verantwoordelijk. Die staat ook iedere woensdagmiddag op het veld. En Hans heeft eigenlijk uh, de kleinste jongens en uh, meisjes uh, onder zijn hoede. Die uh, nou daar hebben we er nu een stuk of acht van, um, acht à tien. De kleinste en, uh, of de jongste? Ja, kleinste en jongste, ja. Oh ja. Die, die zijn allemaal nog geen tien. En uh, ja, dat zijn uh, ongelooflijk enthousiaste kinderen. En uh, ja, ik vraag het bijna. En ik geloof dat ze regelmatig met z'n vieren, vijven daar uh, uh, de begeleiding doen. Hè. Dus uh, vrijwilligers. Uh, Geweldig. De Gogel, Geweldige de Gogel, groep is dat. Uh, Joop Wolf. Uh, en onder de dynamische leiding en aansturing van de heer Hans Wolf. Ja, dat is... Die daar doen, heb ik zo mijn ja. vraagtekens bij, maar... <lacht> Ken, kennelijk werkt hij, hij is heel goed en hij is heel lief voor die kinderen. En, en, is, ja, en uh, maar hij is aandachtig. Dat is een gouden kracht. Als hij een pistool in zijn handen had gehad, dan was ik er nu niet meer geweest. Uh. Hans, joh, ik nee, zou je, ik nee, zou je nee, weer. Uh, het gezegd over de heer <laughs> Hans, ik zou je weer hartelijk willen bedanken voor jouw bijdrage ja, nee, deze week. En, en volgende week. Hans Wolfs, ik heb iets tegen jou te zeggen. Nee, ik heb uh, niks toe te voegen, Hans. Dankjewel. Graan <laughs> in mogen. <laughs> Tranen in zijn ogen. Nou, dag dag, dag, dag, dag, bedankt ja. hoor. Hoi. Dag. Ja, en uh, wisten jullie trouwens dat er over Hans Wolf en zijn familie... ooit een uh, muziekplaatje is opgenomen? Dat heeft hij zelf gedaan? Nee, luister.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 Ja, je zit er veel dit jaar. Troika hier, troika Vooral zit paardenhaar Steeds uitvoer het leverbaar Zag stort de samovar trojka hier, trojka Met Islavisch slavisch handgebaar trojka hier, trojka Doe het zelf met naald schaar Is dat nu niet wonderbaar trojka hier, trojka daar. Twee half om en één tartaar En liefdadigheidsbazaar Hulde aan het gouden paard trojka hier, trojka Toei, hoe sef, en staat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 Nou, gelukkig ziet de Wolf hier in de studio er iets minder agressief uit. Hij heet Dr. Hans hij wordt nodig, nodig gemist. He? Ja, zeker. Een fantastische tekstdichter was dit toch. He, heb je hem ook ontmoet? Uh? Nee, nee, nee, nee, oh, nee, okay. nee. Hem niet, nee. Moet... Hé, hey, jij had het net over dat winterweer wat eraan komt. Ja. Ja, een vriend van mij die zit momenteel in Vins-Lapland. Ja. En daar is het min 32. Oh. Dus, nou. Hij, zei, hij schreef, let's go out and play. Nou, dat... Uh... Play what? Ja, de, de, gewoon uh, skiën of uh, met de hondensleder op uit. Of, uh, en dan s'avonds, hij heeft daar een, een, een prachtig uh, oude houthakkershuis. En dan uh, heeft hij een sauna aan het meer. En dan hakken ze een gat in dat meer. ja En dan duiken ze vanuit de sauna dat meer ja, in. Ja, ja. Het is uh, waanzinnig. Het is heerlijk trouwens. Min 32, Trachtig. nou hè. Hey, lekker hè, Henny? Oh, race. <laughs> We gaan sport kort doen. Ja, hey. de 21ste speelronde wordt vanavond afgetrapt in de Gelre -Dome. Vitesse mogelijk met nieuwelingen Kara WF en Roy Berens. Die krijgen om acht uur bezoek van FC Groningen... en die hebben zich versterkt met meneer Zeeduik... die op huurbasis overkwam van Ajax. Ja. We hebben het even gehad over die Russische sporters. Hè? Nou, de man die dit allemaal aan het licht heeft gebracht... weet je dat nog? Die Grigory Rodjenkov, hè, ja. de klokkenluider... die via die fantastische documentaire ik Rus, uh, dit alles uh, aan het licht bracht. Die uh, laat weten dat het echt belachelijk is... dat uh, het kas die schorsing heeft opgeheven... van die 39 sporters. Hij zegt... Uh, uh, de beslissing om slechts een aantal atleten licht te straffen geeft de meesten een vrijbrief om lekker door te gaan waar ze mee bezig zijn. Het is ook zo. Ja. Heel goed. Ja. Hey, jouw sport, luiten, die haalt de kut ja. met de hakken over de sloot. Ja. Niet goed, hè, daar in Maleisië. Nee, dat is niet best. Nee. Ja, hij, hij, gisteren was al een slechte dag en nu weer. Dus. Maar goed, de Nederlandse tennissers krijgen komend weekend... in de ontmoeting met Frankrijk in de eerste ronde van de Davis Cup... niet te maken met Tsonga. De Franse kopman die kamp met een knieblessure... En heeft zich daarom afgemeld voor de ontmoeting in Oké. Okay. Aubameyang, daar is heel veel over te doen geweest. Hè? Bij Borussia Dortmund wegschopt eigenlijk naar Arsenal toe. En Arsenal hopen dat hij vanavond zou spelen. Maar hij is ziek, dus het is helemaal niet zeker. Nee. Hey, Gregory van der Wieljordie, Die reist ook maar de hele wereld over. Hè? Moet je kijken, want nou, hij zat bij Cagliari. Mm. En wat denk je? Hij gaat naar Toronto. De 29-jarige rechtsback heeft bij de club uit de... MLS, hè, dat is de Canadese bond. Een meerjarig contract ondertekent. De overgang van de voormalige speler van Ajax, Paris Saint Germain en Venebatje. Dan zak je toch wel eigenlijk. Een 29, af. 20, dat is toch niet zo oud? Nee, helemaal hmm. niet. Maar goed, het hing al enige tijd in de lucht. En uh, donderdag bereikte Toronto eindelijk overeenstemming met Cagliari voor de Cagli overgang. Cagliari? Cagliari. Cagliari. Cagliari. Cagliari. Ja, we gaan ja, nou, ja. even tennis. Ik, ik weet niks van Italia. Nee, nou, nou kun je om mij gaan lachen, want deze oh. namen kan ik niet uitspreken. Timo ja. de Bakker moet zich op het allerlaatste moment instellen... op een andere tegenstander in zijn eerste enkelpartij. Lucas Pouille. Ik heb absoluut <lacht> P-O-U-I-L-L-E. Ik denk dat het is Pouille. Pouille. Ja. Maar die ja, heeft ja, in ieder geval last wel. van zijn nek en hij trekt zich terug. De Franse teamcaptain, Yannick Noah... Wijst reserve Adrian Manarino, die gisteren werd opgeroepen na het afhaken van Jo Wilfried Songa, aan als vervanger. Hmm. Ook bepaald geen prutsen trouwens, hè? hij is 25 e op de p lijst hey, De starttijden van alle races in de Formule 1, dat is ook wel een grappige, dit het zou bijna wat voor Josse rubriek zijn, worden met de ingang van komend seizoen aangepast. De wedstrijden op zondag zullen voortaan beginnen om 10 minuten over het hele uur. En waarom is dat nou? De organisatie wil de tv-kijkers tegemoetkomen... door de races tien minuten later te laten beginnen dan voorheen het geval was. Want sommige tv-zenders schakelen altijd pas in... als de grote wijzer van de klok bovenaan staat... en missen daardoor de opbouwende spanning richting de start... meldt de website van de Formule 1. Hoe vind je dat? Ja, die kan Sebastian Vettel in zijn zak steken. Volgens Daniel Ricciardo is Max Verstappen zijn eerste teamgenoot ooit... die het beste bij hem naar boven haalt... Ik zal niet beweren dat het me in het verleden makkelijk werd gemaakt, maar hij is de eerste die me echt uitdaagt, zegt de Australiër tegen motorsport.com. In het verleden was er niemand die net als ik volle bak een bocht in ging, maar hij probeert het op zijn minst. Ja, zo is het. Nog meer Formule 1. Oh, Hans, nou, ik zit, de moeten wij nog een oordeel uitspreken over het feit dat alle pitspozen bij de Formule 1 zijn? gedeliet. Ja, ik kijk niet meer naar En hoor. ook bij de darts. Ja, de, bij de dames de darks, die ja. de winnaars naar het podium brengen. Dus ook niet meer mogen ja, nee, nee. optreden. Moeten we nee, ja, daar iets van vinden? Ja, nou ja, ja, dat laatste is de schuld van Grijpen. Ik, ik heb er zulke grappen over gemaakt. <laughs> dat uh, kan niet meer. Ik nee. zal je niet vertellen wat Nicky Lauda daarvan vindt. Hij vindt het onbegrijpelijk dat die Greek Girls zijn uh, te verdwenen. En de adviseur van Mercedes hoopt dat het besluit wordt teruggedraaid. Dit is een beslissing tegen de vrouwen zegt de 68-jarige Oostenrijker... vrouwen zorgen zelf voor emancipatie. Dat doen ze heel goed en het gaat de goede kant op. En het is heel jammer dat deze traditie beëindigd wordt. Ze doen hier de Formule 1 en de vrouwen geen plezier mee, zegt hij. Niet me too, maar day too. <laughs> parcours op de Kouwberg is nu al extreem modderig. De organisatie heeft met een kudde wilde zwijnen uh, te maken gehad. Die hebben ze van het parcours moeten jagen... Dus ik ben ongelooflijk benieuwd hoe dat er gaat uitzien. Maar goed, het is behoorlijk droog... maar het zal toch glibberen en glijden worden in Limburg. Ja, gelukkig maar, want het hoort erbij, vind ik. Ja, is... Ik blijf nog heel even bij die Formule 1... want Rubens Barrichello, die kennen we allemaal... die lag in het ziekenhuis het afgelopen weekend... want hij raakte onwel, maar hij is inmiddels aan de betere hand. De 45-jarige oud van onder meer Ferrari, Honda en Williams... klaagde over flinke hoofdpijn... waarna hij direct naar het ziekenhuis werd vervoerd... Hij zegt dat het beter met hem gaat, maar zegt niets over de oorzaak. Er was een probleem met een aarder, maar ik voel me nu goed. Ik eh, kan erover meepraten. Ja. Anderhalve maand na zijn ontslag maakt Juan José Lobato alsnog excuses voor het overtreden van de teamregels van Lotto Jumbo. Maar ik heb alleen een medicijn geslikt om te kunnen slapen. En dat is zeker geen doping, schrijft de Spanjaard in een openbrief. Ik ben niet verslaafd en heb me al uitgebreid laten testen. Het resultaat is helder. Er zijn geen sporen in mijn urine aangetroffen. Afgelopen week is de Premier League darts begonnen. En Michael van Gerwen deed dat fantastisch. De Brabantse nummer 1 van de wereld was in Dublin te sterk. Met 7-2 voor de Engelse wereldkampioen Robert Cross. Van Gerwen gaf Cross geen schijn van kans. En maakte mede dankzij maar liefst 314 finishes. In zijn eigen legs en breaks met een... 88 en 81 finish, de nodige indruk. Ja, ja. en Die man is onverslaatbaar. Ja. Het Internationaal Paralympisch Comité heeft twee Noord-Koreaanse skiers... Jong-Jong Kim en Yu Ma, uitgenodigd voor de Paralympics. Nooit eerder maakt het communistische en geïsoleerde land... zijn opwachting bij de Paralympische Spelen. We hopen dat hiermee een signaal wordt afgegeven... dat kan bijdragen aan de vrede. Al dus IPC-voorzitter Andrew Parsons. Ken je hem nog, de FC Twente-verdediger Douglas? Ja. ja. Die blijkt al een uh, jaar niet te spelen. En weet je waarom? Omdat hij, gebruikt is op het uh, omdat hij betrapt is op het gebruik van een verboden middel. De Nederlander, de tot Nederlander genaturaliseerde Braziliaan... van Sporting Lissabon, ziet daarom een schorsing uit. Hij deed die bekend is donderdag op zijn Instagram-account. Hij heeft naar eigen zeggen plastabletten gebruikt... die op de lijst met van de Wada als verboden middel aangemerkt staan. En hij zegt niet op de hoogte te zijn geweest van het feit. Ja goed, ja. Dat is toch goed. ja, goed. Er gaat te veel geld om in de transferwereld... en daar profiteren vooral zaakwaarnemers van. Wie denk je dat deze belangrijke en zo onbekende uitspraak heeft gedaan? Infantino, zijn yeah. naam zegt het eigenlijk al. Hè? Yeah. Gianni Infantino kan het niet vaak genoeg benadrukken. Het is een probleem dat we moeten aanpakken... zegt de Zwitserse FIFA-baas dit keer tegen de BBC... Het is een zorgelijke ontwikkeling, vooral ook omdat de commissie die wordt betaald aan uh, tussenpersonen vaak gehaam, ge, geheim blijft. Ja. Ja, dat kan misbruik in de hand werken. Een flauwe kulman. En we hebben natuurlijk de beker gehad hè, afgelopen week. Feyenoord die neemt het in de halve finale op tegen Willem II. En de andere, het andere duel is tussen AZ en FC Twente. Dat is ook mooi, hè? Oh ja, heb je nog trouwens die, die Franse arbiter, die Tony Chaperon, die, die, die, die een trap gaf aan de speler. Hij is voor drie, zes maanden zelfs geschorst, waarvan drie maanden voorwaardelijk. De Franse voetbalbond had Chaperon al voorlopig geschorst, naar aanleiding van het incident. Hij gaf twee weken geleden in de wedstrijd tussen FC Nantes en Paris Saint-Germain een schop aan Nantes-speler... Diego Carlos. Het was ook een hele rare actie, maar Die he? man, die mag er eigenlijk helemaal naar uit. Dat was hij heeft wel zijn excuses eigenlijk. Ja, ja, maar het ja. is natuurlijk een soort blinde vlek, kreeg je of zo, Wat, Kun jij je er iets bij voorstellen? Ik heb gezien, ja, nou, natuurlijk. Maar kijk, als je op het veld zelf wordt ook nagetrapt, mm -hmm. uh, waarbij binnen vijf seconden de spelers die dat doen, eigenlijk van zichzelf hebben geschrokken. Ja. Kijk, als jij in het uitgaansleven een klap krijgt, is, is vaak ook geen reactie om een klap terug te geven. Mm -hmm. Ik bedoel, ik, ik praat het niet goed, hoor. Mm -hmm. Maar als jij zegt, uh, begrijp ik. Geen begrip, maar begrijp ik uh, dit soort dingen wel? Ja, je begrijpt het. Alleen in dit geval was er totaal geen sprake van. Uh, ze, uh, ze kruisten elkaar en de speler liep, uh, die, die scheidt zich plotseling naar links en, de, en die liep tegen die speler op, hè, zeg maar, en viel daardoor. Ja, ik, ik vond het een hele rare. Maar het blijkt die... dus dat je voor die wolf toch ook, ook moet uitkijken als die aan het fluiten is. Ja. Stel je voor. Morgen om 12 uur en om 4 uur. En zondagmorgen ook om 10 uur. Zo. Nou dan wees het gewaarschuwd. Wees gewaarschuwd. <laughs> nou wij spelen om kwart over drie, dus we hebben er geen last van. Is huh? het uh, tijd, Shadow? Uh, ja. Mogen we niet meer spelen? Nee, zo? Ja, jullie mogen nog wel, maar ik dacht, nou even een plaatje tussendoor toch? Ja, nou, een beetje raar. En dat is een plaat oh. waar jij zo'n hekel aan hebt, en heb niet toch? Ja, maar waarom draai jij <middel> het programma niet alleen, joh? Dat is een makkelijker. APPLAUS <middel> <middel>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 m'a devenir ton amant seulement En Claire, luisteren we naar Helen. En we gaan nog snel even naar onze presentatoren. Zo op de valreep. Want we gaan alweer naar de klok van twee uur. Ja, het ja. gaat hard hè, Charles. En Charles, ik was vergeten te vertellen dat dit programma mede mogelijk gemaakt is. Dankzij de Siso Sushi Lounge. onder het Palace Hotel in Zandvoort. We zijn dankbaar. Zo is dat. We hadden net een kleine discussie uh, over uh, het gras. Um, he, ja, Utrecht-Ajax was natuurlijk dramatisch Maar dat was geen gras, dat was woestijn Ja, <laughs> dat was een hele rare ja. Ja, en, en kunstgras wel, kunstgras niet Natuurlijk en zo We vinden eigenlijk, althans, ik denk dat het In die topdivisie uh, gewoon allemaal op gras moet Ja, he, absoluut Terecht, uh, allemaal eerlijk te laten verlopen Maar um, Jos zei vervolgens uh, Een paar strenge winters En uh, ze denken wel anders Nou moeten wij daar natuurlijk heel hard om lachen Want de strenge winter ja. Ik, uh, ik zou niet weten wanneer we dat doen. De zon schijnt, maar je kijken, het is hier bloed heet. Ja, we volgende week krijgen we voorste, min 5 tot min 10. Dus ja. uh, je weet maar nooit. Volgende week zaterdag zal het, wel, zal het wel afgelast worden. Nou ja, maar ja. Nee, nee, dus vind het op, op, op erom, niet hoor. Ja, ja, ja, tuurlijk, ja. <laughs> op Kurschans wordt gewoon gevoetbal. Ja, oké. Okay, ja. Ja. ja, nee, maar behalve als bevries toch? Uh, nee, dat Als het echt bevriest, ja. dan, uh, dan mag het niet. Dan mag het niet, hè? Ja, Dan breekt het toch? Ja, dan breekt het. Ja, precies. Ja. Dus nou, het er als eraan. het echt zo hard vries dan, dan wordt het ook niet ja, voetbal. Dan, dan, nee, dan, nee, dan, dan wordt het niet, niet voetbal Niet met jullie nee. eens, jongens. Het ligt eraan wat voor kunstgras het is. Oh. Als het dat, dat hoge dunne is, wat bijvoorbeeld op vel 2 ligt, dan wordt er wel gespeeld. Maar als het het lagere is van vel 3, dan wordt er niet gespeeld. Maar goed, we zien het wel. Nee. Wordt in ieder geval koud? Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, Waar, maar wat, wat wilde <laughs> je. Maar je begon over het nee, veld nee, van nee, Utrecht? Ja, nee, nee, nee, Ja, god, dat, was, dat, dat heeft echt de wedstrijd bepaald, denk ik. Wel nee, joh. Nee? nee. Maar Kijk, overigens, de laatste wedstrijd op, bij HFC ook. Uh, dat was toch ook een knollenveld, zeg. Ja, maar dat, is, dat veld is echt slecht. Ja, dat was veel beter, hoor. Maar dat was gewoon ja. ook door die regen en door de niet kunnen maaien of niet kunnen. Wat was het? Nee, maar Utrecht feien nooit. Dat was wel bepalend. Want het ene afstandschot van die Jensen, ja, Jensen. stuitte er vlak voor de keeper omhoog. Ja. Ja. Ja. Ja, nee, nee, nee, Dat is natuurlijk het lastige. Hè? Wat, wat, wat vind jij er dan van? Hebben drie, niet? Ze hebben drie wedstrijden gespeeld op dat veld. Ze hebben drie punten gehaald. De vraag is: heb je nou drie winstpunten of zes verliespunten? Mm -hmm. Dat is de vraag. Want iedereen zegt maar: ja, de tegenstander is het slachtoffer. Nee, Utrecht net zo goed. Ja, ja. Nee, nou goed, dat, dat, dat ben ik met je eens. Dat, dat zal zo. Maar wat vind jij zelf dan? Gras of kunstgras? Nee, ik ben absoluut tegen kunstgras. Ja. Ik ben, kijk, ook zoiets. Dat kunstgras het heeft heel veel stof doen opwaaien. Ja. Het was schif, het was gevaarlijk, het was ziekteverwekkend. De kinderen kunnen kanker krijgen. Moet je kijken, die kinderen liggen er gewoon op te rollen. Ja, we horen ja. er niks meer over. En toch? je hoort niets meer. Nee, oké, okay, maar ik heb het idee dat het voor een groot deel in de doofpot is gedouwd En zeker in deze periode dat het koud is. Dan maakt het helemaal niet uit of, het, uh, of je op kunstgras speelt, ja of nee. Ja, oorzaak. Want Dat rubber, dat wordt niet warm genoeg, dat is in de geld, zomer. Geld, geld, geld, geld. Ja, Het dat telt. Ja, maar ik vind het gras toch ook wel iets charme hebben, hoor. Nou, maar even over, over Utrecht nog, hè, want dat is okay. natuurlijk toch wel een interessante affaire. Dat veld is helemaal in zijn geholpen door Schijzer de Kuipers. Ja. Hè, want die zei per se, breng de zwaarste apparatuur maar aan om die, om die weg, want we moeten ja, voetballen. Precies. Ja. Daar had hij opdracht van gekregen, voor gekregen van de KNVB natuurlijk. Ja. Nou, wie gaat nou opdraaien voor die drie ton? Ja, kost het. Er ligt nu een nieuw veld in. Hè? Ja. Ja. En de KNVB zegt we betalen niet. Nou, wat is jullie mening daarover dan? Ja, de KNVB moet betalen. Je bedoelt als Kuiper dat het per se wil doorzetten. Ja. Ja. Maar goed, hadden ze niet die zware machines moeten inzetten? Ik weet het niet. Daar rijdt nee. mijn kennis niet. Nee, maar als je opdracht geeft als een organiserende bond om een veld met zijn en moer te helpen. Ja, dan zul je moeten dokken. Dan moet je dokken. We hebben we nog 15 ja. seconden, man. oh jee, nou, nou ja. dan houdt het op. Dan, dan moeten we uh, Charles even bedanken. Ja, ja Charles bedankt. Iedereen ja, oh. bedankt. bedankt. En, en Hans oh. en uh, alle mannen die, uh, die via de telefoon meededen. Luisteraars graag weer tot volgende week. En uh, wij zien elkaar morgen om 6 uur. <laughs> Ciao, In de ja. hè. <laughs> okay. Zeker. Fijn weekend allemaal. Ah. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Lewin met het NOS Journaal. De Groninger Bodembeweging is blij dat de gaswinning in Loppersum is stilgelegd. Het gaat om vijf boorlocaties, meldt de Nederlandse aardoliemaatschappij. De gaswinning is stilgelegd op basis van een advies van het staatstoezicht op de mijnbouw... dat gisteren werd uitgebracht... Volgens de toezichthouder zorgt het direct voor meer veiligheid van de bewoners. Of de sluiting van de winning in Loppersum permanent is, is nog niet bekend. De politie is betrokken geweest bij een incident in Waddingsveen waarbij een man van 9